I just got the word I jamminist connecting everybody I heard Can you make your party you make you sweat You even gonna feel it through your TV set I said the head Disco klassieke van Midnight Star. En de headlines op de U3 alweer. Voor Zandvoort en de regio. En het gaat dan om U3 van Zandvoort op zaterdag. Ja, ja natuurlijk. Live van, Uiteraard. van het Gasthuisplein, luisteraars. Ja, en we zouden het om kwart voor vier hebben gedaan. Maar ja, door de voetbal en dergelijke zijn we wat verlaat. Dus ik begin het laatste uur gelijk maar even met het filmprogramma van Circus Zandvoort. En wel het filmprogramma van 11 tot en met 17 november. En dan hebben we op zaterdag en zondag om kwart voor één Ernst Bobby en het geheim van Monta Rossa. Dat is een hele spannende film Oeh. trouwens. En natuurlijk hebben we ook de zaterdag, zondag en woensdag Sinterklaas en het pakjesmysterie. Nou, er zijn er vanmorgen al een aantal opgelost. Maar er zijn natuurlijk nog meer mysteries. En op zaterdag en zondag om vier uur en woensdag om kwart voor één verschrikkelijke ikke, Een leuke Nederlandse film. En op woensdag om vier uur echt een aanrader voor de jeugd Harry Potter en de Deadly Hallows. Schitterende film, een schitterend gefilmd ook, Harry Potter, wederom in Zandvoort. En donderdag tot en met dinsdag om 7 uur, Eat My Pray, met een schitterende hoofdrol van Julia Roberts. En donderdag tot en met dinsdag om half tien, haar naam was Sarah. En de filmclub Simon van Kolm, woensdag half negen, Io sono l'amore. Ik het vrij vertel, ik zonder, zonder liefde of zoiets zal het zijn. Wilt u dit allemaal even rustig nakijken, kijk dan op www.circussandvoort.nl en u moet even uw pen pakken nu, want op donderdag 25 november aanstaande... doet het Circus Sandvoort mee aan de landelijke première van de film De Eetclub... naar het gelijk, gelijknamige boek van Saskia Noord. Rond deze première organiseert Circus Sandvoort een walking dinner... in samenwerking met Hugo's, bij Chris Kuyn, Café Neuf en Chocoladehuis, Chocoladehuis Willemsen en Café Koper. Om zes uur beginnen de gasten bij Hugo's in de Zeestraat voor een trio van voorgerechten. Aansluitend gaat men naar Café Neuf in de Halterstraat voor een warm gerecht. In de pauze van de film verzorgt Chocoladehuis Willemsen een dessert in het circus. En na de film wordt er met tapas en kaas afgesloten bij Café Koper. Prachtig initiatief. Wilt u daar meer van weten over toegangskaarten en dergelijke... en wilt u zich daarvoor opgeven... dan kunt u zich opgeven tot en met 22 november aanstaande bij Circus Zandvoort... tijdens openingsuren dagelijks tussen 10 en... Twee uur s'nachts, ja, lees oh, het goed. Ja. Of, of via telefoonnummer 023-571-8686. Maar kijk die gewoon, loopt die gewoon even langs, zeker Zandvoort. 25 november, walking dinner tijdens de première van de Eetclub. Oké, okay, zo dadelijk gaan we weer naar het voetbal. Jovres, die is vandaag in Amsterdam bij T.O.B. En nog steeds staat Zandvoort op 1-0 voor. Kijk, en zo horen we het graag. Laten we hopen dat het tot het eind van de wedstrijd zo blijft. En dan gaan we dat flink stuigen hoor. Zo, zo, zo, zo. zo. Ja, dan wordt het nog druk vanmiddag tijdens Go. ons werk overleefd. Gezellig feestje krijgen we dan. <laughs> Ja, sowieso het feestje van Daan en dan ook het voetbal. Nou, oh. Jawel, nou, wel de goed. slingers zijn opgang hoor, daar in dat uh, kleine zit café die. aan de Halterstraat. Daar ontkom je niet aan, Daan Leverts. Oh oh, op, maar. Hier is Santa Esmeralda.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 ZFM. Irak en zijn leaders moeten be held liable for these crimes van abuse en destructie ZFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 20 jaar. Why? Ja. Okay. Sorry about the music. Dit is 20 jaar ZFM. It it. It's a touching subject. And I like to tiptoe around the shit going down the book. van uh, Elisa Doelen door Jorgen Pekka. Voor het slot van de tweede helft gaan we snel over naar Jan van in Amsterdam. Job. Ja, ik wou dat jullie het meer minuten eerder hadden gebeld, want Sanford staat 1-1 nog maar. Huh? Oh. Ja, kansen genoeg bij Zandvoort, op de paal, net daarnaast, net nee. over weer net daarnaast. Ja, en dan roep je het over jezelf af, want er komt er een dwarrelbal, want meer is het eigenlijk niet, want een schot dat hij niet eens na mogen hebben. En die ketst via de paal uh, in het Zandvoortse doel. Met het gevolg dat Zandvoort nu 1-1 staat. En dat het uh, ja, helaas nog maar een heel kort dag is. Want ik heb het zo goed als tijd. En er zijn bijna geen uh, blessurebehandelingen geweest. Er is wel wat gewisseld, dus je hebt best kans dat die schijzer er twee of drie minuten erbij trekt. Maar gek, veel meer zal het niet zijn. Uh, Sandvoort is daarna met een offensief begonnen, waaruit drie, drie uh, corners kwamen. En het uh, is nu druk op het doel van de THB. Want dat THB komt er nu uit. Aan de linkerkant is Sandvoort, zijn stopballen. Houdt die man voor zich, pakt zelfs de bal af. Helemaal goed. Helemaal goed. En de bal gaat over de zijlijn het wordt... Hensbal. oké. Okay. Ja, hij pakt die bal waarschijnlijk wel voor de... De lijn weg wilde eigenlijk gaan, uh, gaan ingooien, Omdat de grensrechter van Zandvoort, Gerard van Diemen. de vlaggen overstak omdat hij wel over de lijn zou zijn. Stijn pakt hem op en de scheidsrechter vond dat hij er nog niet helemaal overheen was. Dit gevolg: een, een hensbal uh, en vrij trap voor uh, TOB. En de, dan komt hij in een hele grote ballee. Er wordt neggeschopt daar. Michel de Haan is erin gekomen. Die kan die bal kan ik hem pakken. Ja, die kan het wel pakken. spel daar probeert hij Marie aan te spelen. Dat lukt niet. Er wordt interceptie bij TOB. Het kan elk moment tijd zijn. Maar toch is het TOB dat richting Samplas het doel komt. En daar is het Joncœur die dat heel erg knap oplost. Want gewoon die, die speler van de bal af. De bal gaat over de achtlijn en Boydevet zal hem proberen zo snel mogelijk weer in het veld te brengen. En zal met een verre trap moeten gaan gebeuren. Want echt, het is kort dag. Heel kort dag is het nog Richting Maurice Mol. Mol die krijgt hem op zijn schouder. Kan het dus niks mee. En daar is het toch weer TOB dat kan overnemen. Uh, nee, niet Trick van der Oort moet ik zeggen. Pak daar die bal af, Probeer daar uh, Michel de Aan in te spelen, dat lukt niet. Bal gaat over de zijlijn. op de helft van THB en de hier mogen die bal gaan ingooien, ter hoogte van hun eigen 16 meter gebied. Uh, uit, daar gaat een tellen. Ja, ik ben er weer. Uh, ehm, naar de keeper. Natuurlijk heeft THB veel minder haast dan Sanford. heeft eigenlijk vanaf de 27 minuten voor gestaan tot twee minuten voor tijd. En dat is heel zuur, dat is heel erg zuur. Voornamelijk omdat je ook heel veel kansen hebt gehad. En daar wordt er eentje gepoord. En dat is prettig eh, Koper, dat wordt gevaarlijk. Rond 16 meter gebied zand Zandvoort. Er wordt gekeken daar, een voor voorzet. En dit is Jonkeur die kan het wegwerken. nog een keer gaat die bal, dat staat zo'n in. En dan komt Boyder die probeert die bal te pakken. Maar, ik begrijp er helemaal niets van, want uh, spits van TOB wordt zowel door Boyder als door Stijn Stobbelaar tegen de grond gewerkt, En Zandvoort krijgt de vijfde schop, helemaal goed. Ja, nou, helemaal goed is het niet natuurlijk, maar goed. Uh, Boy de vet. Uh, nee, uh, Jean Keur zal die bal gaan nemen. Ik ben benieuwd hoe lang hij het nog laat spelen. Die hij heeft trouwens niet moeilijk gehad, goede schijtzetter. Geen problemen, één gele kaart en terecht. Jean Keur naar, uiteraard, naar Mol. Ja, via Patrick Kopen, maar Mol die wordt er boven gelopen. De schijtzetter zag dat niet, dat kon hij waarschijnlijk ook niet zien. Maar het, ondertussen is wel Theo TOB die in bal te zit. Top, centraal. En daar is het uh, Max Aardenwerk. Nee, Patrick uh, Peter uh, Van der Hoort. Dan Maurice Mool. Uh, Mol. Maurice Mol, uh, schiet die bal naar voor, jongen. Kom op, nou. Michel zat aan. Nee. vier verdediger over de achterlijn. Corne voor Zandvoort. Op de verslappelijke gezien aan de linkerkant van het veld. En dat zal waarschijnlijk Max Aardenwerk zich mee gaan bemoeien. Inderdaad. Uh, alles van Zandvoort, behalve, tenminste van de lucht, behalve zijn stobbelaar, staat in het 16 meter gebied van de gastheren. En het is daar, uh, even kijken, uh, Max Aderbeek die helemaal geen haast maakt. dat vind ik raar. Gaat die bal komen. De goede bal. Ja, zit hem in. Het ligt erin. Het zit erin. Yes, yes, yes. Een schitterend mooie kopbal. Ik kon niet zien voor wie. Maakt niet uit. Maar hij zit er wel in. Geweldig. Super. Klasse. In de dying seconds van deze wedstrijd, die eigenlijk uh, uh, yeah, een beetje een wedstrijd was geworden. Maar nu staat Sanford toch, net zoals vorige week, vlak voor tijd met 2-1 voor. En ik denk niet dat die schijnzetten nog echt heel erg lang door kan laten spelen. Want ik heb het al, even kijken, bijna vier minuten in blessuretijd. En ik denk niet dat dat al zover had moeten komen. Maar dat geeft niet. Voorlopig zit Sanford Op, Ja, Roos, ik sta mijn billen dicht te knijpen hier. wil je echt niet weten. Dan gaat die bal komen. En laat het toch nog nemen. Dan gaat er gebeuren. Het lijkt wel ze geen haast hebben. Ik weet het niet. Maar hij laat nog steeds doorspelen, die schijnzetten. Goed gewerkt. Zijn stobbelaar. speelt daar nu via... Uh, Patrick van Oort, Maurice Mol aan de linkerkant. Mol kan die bal binnenhouden. En Wat gaat hij doen? Dan gaat de man passeren. Dat, dat, dat doet hij heel erg graag. Dat doet hij vaak heel erg goed. Dan gaat die bal over de cross. Dat is Patrick van Oort. Ja, maar dat is heel erg onbesuist. Die Mol gaat zelfs over de ballen vangen achter het doel van TOB heen. En uh, dan moet een nieuwe bal komen. Die is ondertussen al in het veld. Ja, Top wil, wil wel natuurlijk. En Zandvoort wil lekker zoveel mogelijk die tijd uh, laten rekken. Want elk moment kan het fluitje van die schijf komen. Elk moment kan daar drie punten voor Zandvoort aan het totaal worden toegevoegd. En dat zou een geweldig resultaat zijn. De laatste vier wedstrijden gewoon gewonnen van uh, ploegen die hoog hebben gestaan. Tenminste, top stond voor vorige week nog uh, op de vierde plaats. Maar Door het verlies zijn ze naar de, de zevende plaats afgezakt. Pak die bal naar, jongens, kom op! Ja, dan komt de top weer naar de buitenkant hier. Versommel aan de rechterkant. Kort voorgezet. Het is toppelaar, Die kan hem wegwerken. Patrick, Patrick Open. Die heeft niet de bal. Hij probeert de Akira Akkolin te spelen. Maar dat wordt te scherp. is dus te Dat kan niet. De POB heeft de bal weer. Hij krijgt nog twee klokjes. Hij heeft er drie om. En daar is hij al. Zandvoort. Hey. Het is geweldig. Het is geweldig. Opgehoord. en kan nu zomaar naar de top 5 doorstomen. Het Zandvoort is geworden. Dat is moeilijk gestart. Maar dit is de vierde wedstrijd op rij gewonnen van Toploeken. Vier keer op een rij winst, Geweldig Joop. Ja, echt niet te geloven. Dan wil ik het ook nog even over de tweede hebben. De tweede dat uh, twee weken geleden met 14-0 een beetje uh, ja, als een lachertje werd afgedaan. Die winnen vandaag van ZOB 2 met 6-0. Dus een hele goede dag. Voor uh, SV Zandvoort vandaag. Ja, want Zandvoort uh, 4 uh, die gaat ook naar een Want uh, De laatste berichten die ik had. Dat ze met uh, 1-2 voorstaan tegen Hoofddorp. De koploper dus. Ja, in Hoofddorp volgens mij. Hè? In Hoofddorp, ja. Ja, ja, ja. Nou, het ga, gaat goed. Lekker. Drie punten voor Zandvoort. En ja, ik moet zeggen verdien. Jop, dankjewel en tot de volgende ja. keer. Tot de volgende keer. Dat was Joop Veresse met uh, wederom weer goede berichten voor uh, SV Zandvoort. Heel goed, uh, Albert heel goed. het wordt weer een uh, feestje verhaal. Denk Zo, dat dacht ik ook. Dus en wat uh, ook een feestje wordt, morgen de intocht van uh, Sinterklaas. Ja. En het grote Sinterklaas-spectakel in de Korverhal. Ja, nou, tot vijf uur zijn ze hmm. nog open. In ieder geval de Brune Bankende. En de snackbar is toch wel even ja. wat langer open, hoor. de oude halt. En er zijn nog een paar kaarten, hebben we net begrepen, van, uh, van jouw straat. Dus als je er nog heen wilt, ga nog snel even naar deze twee adressen toe. 2,50 uur per, uh, per kind. En dan uh, kan, je, kan je naar binnen in de Corverhal. Ja. Goed. Geweldig spektakel morgen, dus... Uh, Mis het niet. Mis het niet. En over Sinterklaas gesproken. Hier is Toon Hermans. Nee, ik heb gehad. Nooit. Ook, ik kreeg nooit, en hij is ik zo goed. Met met snik Echt, hè? Met Sinterklaas kreeg ik ook niks. Nee, ik kreeg, kreeg, van Sinterklaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit met te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een na persoon, die hele Sinterklaas. Ik heb hier wel wat Mag die man niet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 Je hebt nooit wat van ze gehad. Ik, ik zit in mijn schoen s'avonds, maar ik was blij dat ze er morgens nog stond. Oh ja. De nare man. Stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor wie klopt daar, kinderen.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 En nog een zootje armoedzaaiers achtermaal. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was het nog een treintje van niks geweest ook. Toen, nou? Ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam ze binnen. En dan had ik hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei.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 Het treft een van de mooiste plaat uit de hitlijsten van dit moment. Je hoorde Carrie Barlow samen met Robbie Williams. Hoe else? Maar dat een mooie overgang, hè? Naar de, naar de ja, hoorde je die, dat? Die, dat? Hop, hop, nee. paadje in gelop. De blijft, blijft mij Hermans. Die blijft ook zo leuk, hè? Die Toon Hermans met die uh, ja. Sinterklaas-conference. Geweldig. Blijft altijd actueel, hè? Zo, daar heb je... ik nog veel meer over Sinterklaas, trouwens. Oké. Okay. Nou, dat bericht wil ik toch eventjes uh, doen. Want het heeft toch de gemoederen afgelopen weken toch behoorlijk bezig gehouden. Want de gedeputeerde Jaarbond van Economische Zaken en Toerisme heeft afgelopen dinsdag een door ruim 4100 zandvoorters ondertekende petitie in ontvangst genomen. Hij deed dat voor zijn collega gedeputeerde Bart Heller, die on de andere milieu en natuur in zijn portefeuille heeft, maar die helaas ziek op bed lag. De initiatiefnemers van de petitie, Cor Draaier en Leo Miesenbeek, en met hen veel zandvoorters die hand- en spandiensten hebben verleend, hadden een dik pak zienswijzen, want dat zijn het officieel, met zich meegenomen en aan de aan bond overhandigd. De gedeputeerde zei dat ook zijn portefeuille... van economische zaken en toerisme... veel raakvlakken hebben met het circuitpark Zandvoort. In ieder geval 4100 handtekeningen liggen nu... Uh, heb je ook getekend? Uh, ja. Ja, ik ja, heb, ja, ja, ja. ja, ik heb ook getekend. Ja. Dus die, liggen, die liggen nu uh, bij, uh, bij de gedeputeerde... Uh, op tafel. Nou, wacht even hoe dat uh, allemaal af gaat lopen. Ja. ja we, we zullen het volgen en zodra de uitsluit is, zullen we dat ongetwijfeld laten weten. Sinterklaas. Morgen het grote sinterklaas spektakel We hebben het er al een paar keer over gehad. Moet mij niet uitkijken. Sinterklaas uh, niet. Begint, uh, je bent toch zeker Sinterklaas niet? Nee, daar hebben we het zo meteen wel over. <lacht> Leuk hoor, zo'n bruggetje. Ja, ja, geweldig. Ja, het ligt voor jou ook. De, kwart, kwart over twee uh, begint het, met jan in de Corver uh, Sporthal. Ja. Duurt tot half vijf. Leuke spelletjes voor uh, kinderen en uh, allerlei activiteiten. Natuurlijk met de Pieter en de Sinterklaas. Die zullen er ook zijn. En duurt al half vijf. Dus kaarten verkrijgbaar. Uh, moet je bij, snel zijn. Moet je snel zijn. Je bij Bruno een, half, half, uur. een half, half uurtje is je nog open. Ren je rot. <laughs> Ren je rot. rot. En uh, voor uh, 2.50 BR morgen daar binnen. Samen met je ouders. Dat, dat mag uh, natuurlijk ook. Helemaal gezellig. Helemaal leuk. Echt Sinterklaasfeest. En anders ga je gewoon even naar uh, Snackbar Anytime de oude had. Ja, kan ook. Die heeft ook nog kaart, als het goed is. Dat dacht ik ook. Nou, jij bent zeker Sinterklaas. Ben nee, klaar. Nee, dat, dat is een ding wat zeker is. <laughs> nog lang niet. nog lang niet. <laughs> nee, nee, nee. Je bent wel bezig, hè? Beetje baardgroei zie ja. ik inmiddels al, maar... Het nee. gaat niet op, hè. Uh, nee, dat schiet niet op. Nee, nee. Op. volgend jaar reed je ook niet eens. Ik ga morgen wel uh, om 12 uur naar uh, kijken hoe die binnenkomt, hè? Oké. Okay. Ja, helemaal goed. Dus twaalf vijftig zwarte pieten erbij, hè? 50 zwarte dat pieten. Dat wordt een spektakel. Dat ja, mag je absoluut wordt een broertje.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 loop je nou te rennen door de studio, Albert Jan? Wat loop je nou te rennen, man? Ja. <laughs> ben je soms on the run of zo? Je <laughs> zou bijna wat van gaan denken. Je weet op maar uit, nou, Fox on the Run. Nee, Waarom ik... heb je deze plaat uitgekomen? Nou, ik, ik had las een artikel in Zandvoortse courant. Een, uh, een vos, een schitterend beest, maar hij moest graslusten. Hij moest graslusten. Ja, lust hem. Oké. Dus uh, nee, vandaar. Huh? dus we nou, die vos afschieten, nou ja, ik vind, ik vind het uh, te, te gek voor Ook Albert-Jan Vos. Albert-Jan Vos, ja, Albert vos, uh, <laughs> ja dat, bedoelt, dat bedoelen we. <laughs> Rui van Buren is aangeschoven, want vanavond is uh, de grote finale van de DJ Contest. Ja, de grote finale. Wat gaat er gebeuren vanavond? Ja, we hebben afgelopen weken hebben we gewoon um, meer dan 20 DJ's te gast gehad in Veem. Uh, eerst op, de, vrijdag, of eerst op de, de, de zondag en daarna vorige week, vrijdag halve finale, hadden we er nog tien over. En nu hebben we er nog maar drie over vanavond. En die gaan strijden voor de titel, beste DJ, natuurlijk van Zandvoort. Oeh, en dus dus. er zitten kranjers bij waarschijnlijk. Ja, hele goede, hele goeie. Eén um, moment, één moment, sorry. Oh. oh. Oh, no. Nou ja, oké. Okay. Oh, hij, ja. <laughs> hij is Fox Buring. onder hun, maar dit is Van Buringen onder hun. Oh, dan nou komt hij alweer terug. Hij komt ja, terug met... Ja, daar ben een... ik alweer. Oh. Anders uh, ga ik zo meteen DJ-namen verkeerd noemen. Ja, dat moet maar in niet. Maar in ieder geval, we hebben echt hele goede... ook wel wat bekenderen die we kennen van uh, televisie. Maar ook degenen die een eigen discotheek hebben en zo. Dat is hartstikke leuk. We zijn er echt heel veel tegengekomen. Hm. Maar ook heel erg moeilijk om een beslissing te maken. Ook voor de jury, waaronder Raymundo. Maar vorige week uh, was het publiek... Uh, de, mocht dan kiezen wie er yeah. naar de finale ging. En de meeste stemmen kregen um, Siertje. Dat is een vrouwelijke DJ. Uh, bekend van My Name Is. Uh, niet mijn, ja, My Name Is Michael. Heeft ze aan meegedaan. En uh, zij is ook veel gezien de danseres in videoclips. German Beach. Een uh, paar weken geleden nog bij Take Me Out de gast. En DJ MG. En hij heeft een eigen discotheek vorige week geopend. Dus dat is, zijn echt uh, jongens en meiden die, uh, die echt al uh, heel erg lang in dat DJ-vak zitten. En ook eigenlijk nog mijn leeftijd hebben. Maar al best wel veel lang draaien, maar ook heel erg goed draaien. Rood, komen ze een beetje uit de, uit de buurt hier? Of uh, nou, komen ze uit Nederland? Nee, het hele land? deze komen gewoon uit uh, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Zo, dus, hé. Uh, en we hebben ze ook uit. Uh, uit Limburg gehad. Dus ja, het is uh, landelijk. Net dus. als het kunstenstijn of uh, talentend. Ja. Uh, de DJ contest is ook weer uit, het publiek uit heel Nederland ook. Want het publiek uh, die ook vanavond weer moet stemmen komt ook uit heel Nederland om natuurlijk op hun uh, DJ's uh, te stemmen. Ja. Maar vorige week was het bommetje vol fame. Ja, het was een gigantische Dat kan, geslaagde avond. Ja, hè? ja, Het was zeker heel erg uh, leuk. En, uh, ja, en uh, de forums waren ook gewoon uh, gezellig. Gewoon gezellig. Het was niet super druk, maar ook niet uh, rustig. En um, um, mijn part wil ik het graag nog een keer organiseren volgend jaar. Ja. Maar uh, nu eerst natuurlijk nog de finale... met de psiertje German Beach en uh, DJ MC. Um, Hoe laat en waar? Vanavond om 11 uur gaan de deuren open. Om 12 uur gaat de eerste DJ draaien. En rond 3 uur, half 4. Goedemorgen. Zei, zei, we ja. gaan nog niet naar huis. Nee, nog lang dat niet. is ook de titel, he. nog lang niet naar huis. Oh, kijk, dat ik dat dus. staat ook op de achterkant van uh, Fame. Ja. In ieder geval om 11 uur gaan de deuren open van Fame. Dan begint om 12 uur de eerste DJ. Rond half 4 zijn we klaar. En dan zou ook natuurlijk de grote. Uh, Uitslag komen en de winnaar mag natuurlijk nog eventjes draaien tot de eind van de avond, want ze zijn tot vijf uur open. En wat mag de winnaar nog meer doen? De winnaar Mo die, prijs? Krijgt, ja, die krijgt gewoon een prijs, zo en zo voor die resident-dj van, uh, hoe, heet dat? hoe heet die, hoe heet? in ieder geval van een vast uh, thema-avond van uh, Fame. Oké. Okay. En uh, hij krijgt ook nog uh, 500 euro toegestopt. Dus, uh, zo? Oké, kan ik me nog inschrijven? <laughs> <laughs> dat te laat. Ja. Laat vanavond uh, een siertje German Beats en GJMC ja. uh, kunnen. Heel Reis veel winnen. plezier vanavond. Ja, dankjewel. En uh, ik hoop dat het vol wordt. Ik hoop het ook. Iedereen is uitgenodigd. Heel Zandvoort. Oké. Okay. Okay. En dan ben ik uh, DJ daarin. Dan sta ik vanavond te draaien. En is dit mijn eerste plaats. Dus even kijken hoor. Ik ben de muziekpiet. Yeah. Ja. <laughs> nou, dan uh, gaat iedereen los, Roy. ben dol op zingen. <laughs> Geen commentaar. <Ben> ik <laughs> vanavond dus in fame. Vanaf 11 uur. Als ik goed ben, word ik vaak gepest. In sommige dingen ben ik zelfs beter dan.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 Don't step on my blue sweat. Yes! Alweer liedje. De Zwarte Peter Blue. En dan is het is 12 uur in een fee met een heel goed test gemaakt. En dan, deze ja. dan niet nou. <laughs> Staat hier even wel te kijken hoor. Jullie de oh, Zwarte yeah. Peter Blue's. Oh ja! Of de. Yeah. Heel geweldig. Dankjewel. En het volgende nummer wat ik voor u ga zingen is. is you. <laughs> doei. Doei. <laughs> doei. Doei! Doei! Doei! Nee. Uh, ja, gaan we nog wat... Uh, ik bedoel, ik ben ja, met... we hebben nog even tijd over. Dus, uh... Oké, okay, nou, uh, ja, goede vraag. Want ik ben er een beetje door, geloof ik. Uh, oh ja, dat wil ik natuurlijk even vertellen. Maar ja, daar zit natuurlijk weer een grote stapel. Nee, uh, voetbalberichtje. Ja, die zag liggen. Van... Ik denk, van die moet je nog doen. PSV. FC Barcelona heeft zich namelijk officieel gemeld bij PSV... voor een mogelijke overname van middenvelder Ibrahim Avalai. Dat bevestigde zaakwerknemer Rob Janssen... van de Oranje International Vrijdag. Avelay is bezig met zijn laatste seizoen in Eindhoven. Eerder meldde de middenvelder dat hij de, zijn aflopende contract niet zal verlengen. Wil PSV voorkomen dat Avelay volgend jaar, volgend jaar zomer gratis de deur uitwandelt, dan moet de club hem komende winterstop verkopen. Dus achter de schermen wordt er druk overlegd. Dus wellicht Avelay naar FC Barcelona. Oké, okay, we gaan het in de gaten houden. Hier is Ike en Tina Turner. Proud Mary. You know every now and then I think you might like to hear something That's from us. Nice and easy. The but there's just one thing, you see. We day. never, ever do nothing. But I never nice and easy. We always do it nice good. and rough. But we're going to take the beginning of this song and do it Pick easy. But then we're going to do the finish. Rough. It's the way we do proud Mary.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 no Het uh, plaatje begint zo lekker braaf. En in één keer pas dit los. Nice and easy. Heerlijk, joh. Uh, Eiken Tito Turner en Brug uh, Barry. En dat was hem wel weer. De ene laatste plaat albert Jan. Tjonge, Jongen jongen. Ja, de tijd is weer voorbij gevlogen. We hebben weer met uh, veel plezier drie uur lang radio gemaakt. zondag op ja, zaterdag. Het was weer een feestje. Hoor. Ja, volgende week gaan we dat gewoon weer doen. Herhalen. Uh, dan weer van, uh, nee, niet herhalen. Nee, dat ja. doen we aankomende maandag. Dat doen we aankomende maandag. Dus maand. goedemorgen. Maandagmorgen luisteraars. Goedemorgen. Zandvoort op maandagmorgen. Zandvoort <laughs> op maandag. <laughs> Oké, okay, nou daar hebben we het nog wel een keertje over. Daar hebben we het over. Zeg erop. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Uh, na vijf uur krijgen we Entertainment, Entertainment for you. you. Ook met veel, uh, veel nieuws. De en, ploeg staat alweer klaar. Ze staan alweer klaar. Dus blijf luisteren naar ZFM op deze uh, donkere zaterdag. Ja, het wordt donker, hè? Het wordt donker. En, het en morgen twaalf uur, Sinterklaas. Wie kent hem niet? <lacht> Graag tot volgende week. Nooit van gehoord. Bedankt voor het luisteren. So Dag.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 In Zuid-Limburg is het de natste novemberdag sinds 1957, het begin van de neerslagmetingen. Daardoor zijn onder meer modderstromen ontstaan. Verschillende wegen zijn afgesloten. In Paarlo, in Noord-Limburg, heeft de gemeente een actiecentrum ingericht. De beek in het dorp, die normaal 2 meter breed is, is nu op sommige plaatsen 50 meter breed. Ook in Oost-Brabant staat vooral landbouwgrond onder water. In Oost-Vlaanderen, in België is het rampenplan in werking gesteld. En in Duitsland zijn verschillende snelwegen afgesloten vanwege de wateroverlast. Internationaal is verheugd gereageerd op de vrijlating van Aung San Suu Kyi. Het huisarrest van de Birmeese oppositieleidster eindigde gisteren en ze werd vandaag daadwerkelijk door de junta in vrijheid gesteld. President Obama noemde Suu een grote held en een bron van de inspiratie. De VN en de EU zeggen dat ook andere politieke gevangenen in Birma nu snel vrij moeten worden gelaten. Minister Rosenthal vindt dat haar vrijlating politiek alleen betekenis heeft als er geen voorwaarden aan verbonden waren. Dat is onduidelijk. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang de Vlakentunnel op de A58 afgesloten blijft voor het verkeer. Gisteravond ging de tunnel dicht. Toen werd vastgesteld dat een deel van het wegdek 10 tot 15 centimeter omhoog was gekomen. Er wordt nog uitgezocht hoe dat komt. Een schaatsen, de eerste World Cup wedstrijd op de 1500 meter van dit seizoen is gewonnen door Johnny Davis. De Amerikaan bleef in Herenveen Simon Kuipers en Olympisch kampioen Mark Tuitert voor. Bij de vrouwen werd de drie kilometer gewonnen door de Duitse Stephanie Beckert. Irene Wust was op de vierde plaats de beste Nederlandse. De 500 meter bij de vrouwen was net als gisteren voor de Duitse Jenny Wolf. Margot Boer die gisteren de derde was eindigde vandaag op de tweede plaats.